Shabbat shalom, ik ben blij dat ik hier ben, er gebeurt zoveel, of niet, er gebeurt veel. Twee weken geleden werd ik gebeld door minister Plasterk. Hij is de minister van cultuur en wetenschappen. En, uh... en nu wilt u waarschijnlijk weten waarom hij mij gebeld heeft. Ik ben die, sinds die tijd ben ik een klein beetje uh, in de bonen. Want hij zegt uiteindelijk, waarom exact weet ik ook niet. Maar lang verhaal kort te maken, u kent allemaal de nachtwacht van meester Schilder Rembrandt, die is van mij. Die heeft hij mij geschonken. Dus ik denk, nou, dat is fantastisch. Ik ben dus in het bezit van de nachtwacht. En dat kunnen toch niet veel mensen zeggen op deze wereld. Maar ik wel. Dus hij zegt, wat wilt u ermee? Ik denk, ja, wat wil ik ermee? mee? Uh... Hij zegt, kunnen we hem bezorgen? Ja, dat, dat zou wel kunnen, maar ik heb geen huis waar de ring in kan. Hij kan eerst door de deur. Dus ja, het is, een, het, het, het is niet alles, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit er een klein beetje mee in mijn maag. Dus ik heb het met mijn lieve schat, mijn, mijn vechtgenoten over gehad. Eh, wat ermee te doen... En uh, verleden week werd ik weer gebeld. Wordt het probleem nog groter. Uh, want nu uh, had ik de hoofdconservator aan de telefoon. En ze zeggen, we willen voordat we dat ding overhandigen... Uh, checken of alles in orde is. En uh, het is natuurlijk een, een topstuk in de wereld. En ze hebben dat met de allernieuwste scans gedaan. En apparatuur gedaan. En... Uh, nu is men erachter gekomen dat er onder die Rembrandt, onder dat schilderij, bevindt zich een ander schilderij. Ik zeg, oh. Toen zegt hij, uh, ja, u moet het maar zeggen. Ik zeg, uh, wat bedoelt u, u moet het maar zeggen. Wat wilt u? Ik zeg, ik wil, wat wil ik wat? Wilt u dat schilderij houden? De nachtwacht? Of gaan wij de zaak verwijderen... en kijken naar wat daar origineel onder zit? Ik zeg, is dat ook van Rembrandt? Hoogstwaarschijnlijk niet, zegt hij. Ik zeg, van wie is het dan? Nou, het is ons onbekend. Maar het zit er wel onder. Ik zeg maar, als het nu niks is, kunnen we dan de zaak nog weer herstellen? Hij zei, nee, dat kan niet. Dus u begrijpt dat ik een uh, klein probleem heb. En er is mij gevraagd of ik maandag wil bellen... om te vertellen wat we ermee gaan doen. Laat ik dat ding intact? Het is een vermogen waard. Of gaan wij... kijken wat eronder zit? Dus ik zeg tegen die conservator... ik zeg ja... Maar als er nu iets onder zit, dan is dat waarschijnlijk het origineel. Hij zegt, ja. Ik zeg dus, dan moet ik de nachtwacht bestempelen als fake, als een nepper. Ja, als u het zo wil zeggen. Dus u begrijpt dat ik... slapen heb ik niet helemaal goed gedaan gaan we het nou ontmantelen dat ding en kijken wat eronder zit of laten we het maar gewoon intact ja jullie hebben dat probleem niet jullie zitten hier gewoon doodnuchter en rustig mij aan te staren en zo van jongen dat is jouw probleem Het is wel een probleem. Het is wel mijn probleem. En ik ben blij dat jullie dat niet hebben. Ik ben blij dat niemand van jullie iets van fake heeft. Van nep heeft. Maar dat we allemaal hier als originele zitten. Toch? Ja, ja. Nou, daar ben ik blij om. U ook? Ja. To be or not to be. That's the question. Ik hoor sommigen van u denken, wat man nu? Het is, een beetje, het is een beetje mijn verhaal van mijn leven. En het is toch af en toe chockerend dat je erachter komt... dat wat je dacht wat origineel is... dat het fake is. Maar dat hebben jullie natuurlijk niet, maar dat heb ik wel. Fake. Een, een nepper. Moet je nagaan dat we toch met z'n allen... zolang we dat weten... Nee, de hele wereld komt naar die Rembrandt kijken. Maar ik weet dat die nep is. Je <lacht> wil niet weten wat een kaartje kost voor een Rijksmuseum. Er is een verhaal. Ik zeg, jongens, waar zijn wij... ...in terechtgekomen. Als ik kijk naar de situatie vandaag... ...ik heb het niet over wat er allemaal gebeurt... ...ik heb het niet over Tahiti's... En, ...dat zijn dingen... ...die in alle nuchterheid gewoon... ...moeten gebeuren... ...hoe raar het ook klinkt. Grootse triestheid vind ik... ...dat ze daar... ...in Tahiti voor gekozen hebben. Dat mag je natuurlijk niet zeggen... ...maar het is wel zo... als daar midden in het centrum van die hoofdstad, die compleet is weggevaagd. En dan vraag ik mij af, waarom is die hoofdstad compleet weggevaagd? Omdat er in het centrum een prachtig beeld staat. Ik weet niet of je dat weet. En dat beeld staat er te ere aan Satan. Want zij hebben zichzelf verkocht aan Satan. Er staat een beeld. Dat is een paar honderd jaar geleden gebeurd. Omdat Tahiti overheerst werd door, als kolonie door de Fransen. En ze haten de Fransen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar die haat is zo groot. Uiteindelijk heeft die bevolking gekozen om zichzelf te verkopen aan de duivel. Het doesn't matter als we van hen afraken. Nou, dat is gebeurd. En sindsdien is het één grote rij van disaster. En niemand die wakker wordt daar. Maar wij pompen er in ieder geval weer 100 miljoen in. Toch? En dan heb ik af en toe toch vraagtekens en denk ik, hoe zit dat nou toch eigenlijk... Tahiti is het armste land op het westelijk halfrond. Dat is gewoon bekend. Dat is al heel lang bekend. Het doen wij helemaal niets aan. Maar als het kalf verdronken is, dan dempen wij de put. Of niet? Het lijkt wel, lao het lijkt wel Laodicea. Of niet? Laten we gaan lezen. In La Laten we gaan naar Laodicea. Jullie hebben allemaal de parasha bestudeerd. Het grote... De finale die in Egypte heeft plaatsgevonden. En we zijn gekomen tot het laatste stuk daar waar... Het Pascha gevierd werd voor de eerste keer. Toch? En dan gaan we door dat hele woord heen. En dan hebben we het grote Pascha ooit, Yeshua. En dan rennen we door in de geschiedenis. En dan zijn we al bij Laodicea. Zo snel gaat dat. Dus we gaan dat lezen. Dat is openbaringen 3 vers 14 tot 22 en daar staat en schrijf aan de engel der gemeente te de Laodicea voor diegenen die in statenvertaling verkeren en in die gelukkige omstandigheid daar staat en schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen. Dat is iets anders. Dit zegt de Amin, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping gods. Ik weet u werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke, en arme, en blinde, en naakte... raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is... opdat gij rijk moogt worden... en witte klederen, omdat gij die aandoet... en de schande, uw naaktheid, niet zichtbaar worden... en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken... opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik...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 En wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Hallé, De zeven brieven die hier staan. En het interessante is dat in diverse vertalingen... In Nederlands is dat de Statenvertaling, in het Engels de King James. Dat is... Daar staat inderdaad de opening, schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen. En dat is een verschil, wie heeft de vertaling hier? Klopt dat wat ik zeg? Ja, nou, een geval, we hebben getuigen. Um, en dat staat niet in de andere brieven. Het opent met de brief aan, aan Eveze. en dan gaan we door... Maar de laatste brief is een andere brief. Daar staat, schrijf aan de gemeente... ...aan de engel van de gemeente... ...der Laodicensen. Nou, wat is het verschil? Wordt er geschreven zes keer aan de gemeente... ...aan de engel van de gemeente... ...te Efezen, et cetera, et cetera... ...wordt deze keer dat niet gedaan. Wat wil dat zeggen? Ik denk, in simpelheid... ...dat het wil zeggen... Dat er, dat, er een, een, dat er een brief geschreven wordt aan de gemeente van Yeshua in Efeze, in Bergemum, Sardis, etcetera, etcetera, Maar deze laatste brief is anders. Schrijf een engel van de gemeente der laodicensen. Met andere woorden, Yeshua zegt: deze gemeente is niet mijn gemeente. Deze gemeente is van de laodicensen. Wat betekent dat? Wat betekent laodicea? Laodicea betekent volksrecht. Wil van het volk. Tegenwoordig zouden we het modern Nederlands kunnen vertalen als democratie. In al die brieven die je leest, is het heel simpel, om te lezen wat daar staat, is het zo dat Yeshua de opening doet, elke keer komt er een statement over wie hij is. En de opening statement die Yeshua maakt, geeft de, um, geeft de lof die hij heeft omtrent die gemeente, of het probleem acuut weer. In twee van de zeven worden zij nog beloond voor wie zij zijn. De rest heeft een probleem. En dat probleem, dat wordt in de eerste zin duidelijk gemaakt. Want wat staat er? Dit zegt de Amin. De getrouwe en waarachtige getuigen, het begin der schepping gods. Met andere woorden. Dankjewel. Dit zegt de Amin, de getrouwe en waarachtige getuigen, met andere woorden. Jullie zijn alles behalve waarachtige en getrouwe getuigen. Jullie denken dat jullie dat zijn, staat hier. Maar jullie zijn het niet. Het is een enorme, heftige brief. En het interessante is, in mijn ogen, dat die zeven brieven ook staan voor een tijdsbeeld. En naar mijn bescheiden mening zijn wij aangeland in dat laatste tijdsbeeld, dus ook bij deze brief.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 Dat is wat hier staat. Niet binnen te houden. Uitkotsend. Zo heftig staat dat er. Wat is koud en wat is heet? Wat wordt hier nu bedoeld? Deze gemeente begreep exact wat er bedoeld werd. Laodicea was een plaats halverwege een berg. Bovenop die berg was een heet waterbron. En die liep natuurlijk naar beneden. Halverwege Laodicea was dat water niet meer heet, maar lauw. En onderaan was het koud. Nu was die, is die warm waterbron is met zilver. En ik weet niet, dat heeft een bepaalde lucht. En dat moet je eens proberen te drinken. Water, ja, wat gebeurt er dan? Dan ga je over je nek. Zij wisten exact waar het hierover gaat, omdat er wel eens mensen de fout maakten en dachten, oh dat kan ik drinken. Dus dat gaat niet. Nog koud, waart gij maar koud of heet. Koud is simpel, koud is iemand die geen clue heeft van God nog gebod. Koud. Heet is iemand die vol is van dat vuur, gedoopt met vuur. Ja, toch? Hoe krijg je lauw? Als je het vermengt. Als ik koud water neem en ik gooi daar wat heet water bij, dan wordt het lauw. Met andere woorden, wat staat hier? Wat hier staat is, dat Yeshua zegt, iemand die van God nog gebod weet, ja, is een feit, maar daar zijn alle mogelijkheden nog voor open. Iemand die heet is, gedood met vuur, ja, is wat hij uiteindelijk zou moeten zijn. Maar wat er gecreëerd is, is een nieuw soort mens de lauwe en die lauwe ja daar staat zo dan omdat gij lauw zijt nog heet nog koud zal ik u uit mijn mond spuwen want het is God nooit te doen geweest dat er nog een keer een soort gekweekt wordt het is een soort nieuw ras wat gekweekt is en wat is dat omdat gij zegt ik ben rijk ik begrijp exact waar het over gaat. Ja? Ik heb mij verrijkt en aan niets gebrek. Nou Laodicea was een gemeente die waren steenrijk. Laodicea is twee keer door een aardbeving met de grond gelijk gegaan. Zonder één dubbeltje vanuit Rome hebben zij het nog mooier gebouwd dan ooit tevoren. Zo rijk. En dat kwam omdat men daar niet in de laatste plaats een paar industrieën had die hun geen windeieren legden. En dat staat er ook. En weet niet, even kijken, ik ben rijk, ik heb mij verrijd, ik heb er niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en de jammerke armen en blinden en naakte. Het punt is, eh, naakt, ze hadden daar een industrie, ze hadden schapen een apart soort schapen, die hadden ze alleen maar daar, die hadden een prachtige, glanzende, diep glanzende zwarte vacht. En zij maakten daar klederen van. Dus de upper ten en alles wat daar liep, liep in zwart. Interessant. Ze hadden nog een industrie, en dat was, dat was ze maakten zalfolie voor Oogziekten, dat was een behoorlijk probleem, zeker in die tijd, bij mens en bij dier. En zij maakten een zalf die uiteindelijk perfect werkte en genezend werkte. En als, je dat, als dat niet het geval is, raakte iemand blind. Nogmaals, het was geen ak voor deze mensen, de brief die gestuurd werd. Iedereen wist exact waar het over ging. In het natuurlijke konden ze aanwijzen waar het over ging. Dus, wat zij, wat zij dachten, was uiteindelijk ja, dat datgene wat wij doen, ja, is de goede zaak. Datgene zoals wij het zien, wij zien het geestelijk perfect. En Yeshua zegt, ik vertel jullie, jullie zijn de armen, de naakten en de blinden. En er is een enorm probleem. En dat probleem is al ouder dan het nu is. En dat probleem is een simpel probleem. Dat probleem heeft te maken... Met waar ik het net over had, met fake. Wat is echt en wat is fake? Slomo, Salomo zegt: er is niets nieuws onder de zon, toch? Dat is wat hij zegt. En Salomo interesseert mij vanaf kinds af aan al enorm. En ik moet je zeggen: ik heb een enorme vrees. Met betrekking tot Salomo. Weet je wat de vrees is? Gods woord zegt dat hij de wijste man is die ooit geleefd heeft. Klopt dat? En met al zijn wijsheid kijk ik naar zijn eind. En is dat een ramp. Zag ze uitgedrukt. Als ik zijn staat van dienst zie, en dat hoe hij geleefd heeft, wetende dat de koning als toevoeging op Torah drie punten moest lezen, continu zich in moest printen, welke punten waren dat? Nee. Nee, het begon met... Niet te veel goud. Niet te veel paarden. Niet te veel vrouwen. Want die paarden en die vrouwen met elkaar overeen komen weet ik ook niet. Maar goed. Niet te veel geld. Niet te veel paarden. Niet te veel vrouwen. Niet te veel geld. In verheffing. Niet te veel paarden. In kracht in oorlog. Dat duidt het aan. En niet te veel vrouwen. En dan staat er exact omschreven... En als u dat nooit gelezen heeft, moet u dat opzoeken. Daar staat exact omschreven waarom die dat niet zou moeten doen. Geen van de koningen van Israël. En hij, de wijste ooit, ja, ging mank aan alle drie de punten. Zijn rijkdom was enorm. Het leger wat hij bezat was enorm. En over de vrouwen niet, in de laatste plaats. Duizend? Ik kijk af en toe naar mijn eigen vrouw en dan denk ik, ik heb een één echt genoeg. Ja. En dat bedoel ik positief hoor. Ik weet dat heel veel mensen lachen omdat wij als mannen vinden dat natuurlijk altijd wel grappig. Maar ik bedoel het heel positief. Ik heb een haar meer dan genoeg. Ze is mij alles. Maar Salomo met duizend vrouwen, dus ook duizend schoonmoeders. Duizend vrouwen, ja, die hem uiteindelijk brachten tot afgoderij. Hoe is het in Gods naam mogelijk dat dat ooit heeft gebeurd? Hoe is dat mogelijk? Hij die de tempel heeft gebouwd, hij die die tempel heeft ingewijd, hij die gezien heeft wat wij nooit hebben meegemaakt, en eindigde daar. En het was om zijn vader David dat God hem. ...verder niets heeft gedaan. Maar daarna weten we... ...dat het complete rijk is gescheurd. Toch? Dus als ik daaraan denk... ...aan Salomo... ...dan ben ik altijd vervuld met een vrees. En waar het op neerkomt is... ...ik kan exact weten wat hier staat... En misschien ben ik nog wel in staat om u dingen te vertellen waar u o en a van roept. Maar wat zegt dat? Wat zegt dat? Niks. Dat is, naar mijn opvatting, dat wat Shaul zegt, als Shaul praat in de Korintenbrief, 1 Korinthe. 10, 11, 12. Daar waar we gaan naar gaven van de geest. Daar waar hij zegt... Ik zie het altijd een beetje als een tafel die gedekt staat met de mooiste spijzen. En hij zegt, jaag daarna, pak datgene wat je aangeboden wordt. Ja toch? Streef. Geweldig als grijpen daarna. Maar hij eindigt, 1 Korinther 12, hij zegt, doe dit alles. En dan toon ik u een weg. Die veel hoger gaat. En dan weten we allemaal de beroemde 1 Korinthe 13. Al sprak ik met de toon der engelen, maar enzovoort enzovoort. Maar begrijpen wij wat daar staat? Of denken wij te begrijpen wat daar staat? That's the question. Wie is hij? Wie is die God? En waarom zijn er tig miljoen mensen die achter hem aangaan? En als ik kijk, en als ik terugkijk in onze geschiedenis, en ik ben gek op geschiedenis, dan denk ik... wat is dit, wat stelt dit voor, wat is het resultaat van het kennen van hem, Het is iets waar ik mee bezig ben... en daar ben ik mee bezig om de dood te gereden... niet als een soort geleerde... maar daar ben ik mee bezig omdat dat stuk mij drijft in mijn leven. Omdat ik op punten in mijn leven geweest ben. Omdat ik als kind geboren wist dat God bestond. Als kind. Nooit iemand mij vertelt. Omdat ik als kind hield van Israël en het Joodse volk... Heeft nooit iemand mij verteld. Omdat ik in een rooms-katholiek gezin geboren, daar ben ik geboren. Dat stuk heb meegemaakt. Maar altijd in de eenzaamheid. Altijd in mijn hart dat ik dacht: hoe zit dat? Altijd gebeden als kind. Voor iedereen. En uiteindelijk mijn vrouw ontmoet. En haar moeder die zei aan tafel. Ga je mee zondag met ons naar de samenkomst? En wat denk je als Willem de Veroveraar binnen. Dat je tegen je schoonmoeder zegt. Pardon? Dan zeg je. Natuurlijk. En blij dat mijn vrouw was, die dacht: Oh god. Want zij zaten in de ruimte. Dat zegt de meeste van jullie misschien niks, maar dat waren allemaal ruimtegangen vaders. <lacht> Vond ik ook wel heel interessant. Ik denk dat je dus een kerk met ruimtevaders. Ik wist niet dat Nederland zo vooruitstrevend was in die tijd. Maar die waren er. Dus ik kwam daar, toen dacht ik, ik heb nog nooit zo'n happy clappy B gemaakt. Ik vond het gezellig. Dus ik heb ook mijn leven gegeven en ik ben ook gegaan in de stroom van enzovoort. En als ik terugkijk dan weet ik, ik heb dat gedaan met oprechtheid. Ik zal er ook nooit wat van zeggen. En ik wil ook nooit naar waar ik vandaan kom. Nooit. Waarom wil ik dat niet? Op het moment dat ik dat doe. Wat doe ik dan? Ik verhef mijzelf. En dat is een eigenschap. Wie heeft die eigenschap? Dat is de eigenschap van Satan. Oordeel en verheffing is zijn kenmerk. En dat is wat we zien in deze wereld. Dat is wie en wat wij zijn. Ik heb ja gezegd. Ik ben gedoopt in water en ik heb zijn geest ontvangen. Dat is mij gebeurd en ik dacht that's it ik ben goed alles is oké okay. en ik voelde me ook zo onwaarschijnlijk gelukkig hebben jullie dat ook meegemaakt roze wolken en toen en ik hoor vandaag ook iemand zeggen, een hele lieve kinderjuf zeggen. Maak je wel eens fouten? En we maken toch fouten, of niet? En ik maakte ook fouten. En ik vond het, ik, ik was daar echt compleet van mijn stuk. En ik ging naar oudsten en voorgangers help en die zeiden tegen mij dat is heel normaal hoor ik zei oh ja zeiden ze want wat je moet doen je moet naar voren, dan gaan we met je bidden en dan vraag je vergeving en dan is alles goed oh, dus dat heb ik gedaan ja, en dat voelde me ook goed Maar op plaats was het ongeveer draaiorgelgeluid, kun je dat? Ik vind het draaiorgel als ik het zo hoor, maar het moet niet te lang duren. Maar met mijn leven was dat ongeveer ook zo. Of niet? Ja, jullie hebben dat allemaal niet meegemaakt. Maar ik wel. En ik, ik heb er helemaal geen, geen ene bal van begrepen. Maar ik heb ook niemand gehad die mij dat kon uitleggen. Toch? Om erachter te komen waar het feitelijk over gaat. Niet dat je het knapste jongetje of meisje van de klas bent. Wat ik in al die jaren heb meegemaakt tot en met de dag van vandaag aan toe. Is dat... We kennen de FBI, de CIA. Kennen jullie nog allemaal, of niet? Ja. Ja. De grootste inlichtingenorganisatie is de CIA. De Christian Intelligence Association. <lacht> Waar ik nooit anders hoor over welke club wel deugt en niet deugt. En welke man wel deugt en welke vrouw niet deugt. En, en, en. Ja, daar hebben jullie geen last van. om iets te horen en dan te zeggen... nou, maar dat deugt niet. En die is fout. En die zal ik je voor waarschuwen. En, uh, oh, die vinden we goed. Uh, weet ik veel. En ik moet je zeggen, ik ben... en ik hoorde die lieve... ze is er toch niet, hè? Nee, nee, ze zit bij de kinderen. Hè? Lieve blonde Paula. Paula heet ze? Paula. Die is gelukkig niet viert gegaan. Maar ik wens altijd iedereen... Een van harte, een persoonlijk faillissement toe. <lacht> weet je wat het betekent? Failliet, weet je wat het betekent? Faillissement, failliet zijn. Nee, dat betekent, moet je vandalen opzoeken, ophouden je schulden te betalen. Interessant, hè? ophouden je schulden te betalen. Dat betekent visa met. Want je bent namelijk niet meer in staat om te betalen, dus het zaakje houdt op. Daarom wens ik dat in ieder ook toe. Van harte. Omdat wij niet begrijpen. Wij begrijpen niet dat het volk van God, dat het volk van Israël, het volk van Israël, dat was in slavernij in Egypte. En dat werd door Gods machtige hand verlost van slavernij. Het ging door de doop, Rode Zee, naar de berg Sinei, waar zij de heilige geest ontvingen. Dat is wat het is. Er is niks nieuws onder de zon, er is niks nieuws in het boek. Iedereen die zegt, ja toen was het zussen, en nu is het zo, die leeft onder de wet, wij leven onder de genade. Wat een onzinnige toestanden. God die zegt, ik ben wie ik ben en ik verander nooit. Hij die was, die is, die komen zal, is en blijft dezelfde. Wij, wij niet, maar hij wel. Halleluja. En waarom zijn zij verlost? Waarom zijn zij, ze zijn verlost? Want ze hebben namelijk gezien wie God is. Het was niet alleen voor de Egyptenaren dat God deed wat hij deed. Maar het was ook voor dat volk, want die hadden geen clue meer wie die God is. Die werden even in een update gebracht. Toch? En daar wilden ze voor buigen. Die wilden ze aannemen. Ze werden uiteindelijk uit Egypte geleid. Ze werden gedoopt. De doop wil zeggen, de waterdoop wil zeggen, dat is een duidelijk teken dat je namelijk van de wereld apart gezet wordt. Ik ben wel, ik leef wel in deze wereld... maar ik ben niet meer van deze wereld. En dan komt de Torah. Dan komt zijn geest. En dan? Wat gebeurde er met het volk van God? Het volk van God werd gestuurd in de woestijn. Ze hebben ontvangen bevrijding. Ze werden apart gezet. Ze ontvingen zijn Torah, zijn geest, wel op steden tafel, maar ze ontvingen hem en werden de woestijn ingegooid. Nou, dat is lekker. Waarom? Waarom werden zij de woestijn ingegooid? Nee, lieve mensen, God zegt het. We moeten het Woord kennen. Op dat zou blijken wat in hun hart is. Oh maar God, zegt Don, weet u dan niet wat in mijn hart is? En God zegt tegen mij, ik weet uitstekend, Don, wat in je hart is. Er is alleen een heel klein miniem probleem. Jij weet het niet. Want jij denkt dat jij iets bent, waarvan zal blijken, door mijn Torah, dat je het niet bent. Daarom, lieve mensen, schrijft Shaul... De brief aan de Romeinen binnen de stukken waarin hij uitroept, ik ellendig mens. Want op het moment dat u gedood bent met zijn geest, oftewel de Torah op de tafelen van uw hart heeft ontvangen, op dat moment wist u heel goed, dit is goed en dat is fout. Beter dan ooit tevoren, klopt of niet? Want u heeft die Torah nodig, want de Torah doet zonder kennen. En wij hebben altijd geleerd van die Torah die heeft afgedaan. Hoi, weg ermee, want wij hebben Jezus. Dus wij zijn schizofrenen geworden. Want wij hebben Jezus aangenomen, maar de Torah hebben we gedund. Maar hij is de Torah. Dus hoe zit het nu? Of niet? En het punt is dat die Torah zet ons tot één ding aan. En hij zet ons aan om het goede te doen. Waarom worden we aangezet om het goede te doen? Omdat het kwaad bij ons aanwezig is. Dat is wat Shul ook zegt. Ik wil wel. Maar ik kan niet. Er staat beschreven dat het einde van de Torah is Yeshua. En dat is niet dat dat één heeft afgedaan voor het ander. Maar in het wandelen van die Torah, tot uiterste wanhoop gedreven, ontmoet ik maar één iemand. Als ik bereid ben om in te zien dat ik een probleem heb. Ik wil wel, ik kan niet. Ik zal moeten afleggen mijn leven. En als de wanhoop groot is... en de schreeuw tot op het hoogtepunt... is hij daar. Of niet soms. We hebben ontvangen de helper, de trooster. De tweede keer in Gods woord dat dit te staat. De eerste keer... Ik heb twee keer in mijn leven de helper ontvangen. De eerste keer, die zit daar. Dat is mijn vrouw. Omdat in het natuurlijke al heel duidelijk is... dat Don van der Brand niet in staat is... om te leven, nog om leven voor te brengen. Ik ben een hulpeloos iemand... En ik heb hulp ontvangen. En zij zit daar. In het natuurlijke heeft God alles neergelegd voor ons. Om, als we dit willen, te kunnen zien dat wat Hij bedoeld heeft. Toch? Halleluja. Die hulp ontvangen wij door de Torah, Zijn geest, de helper. Opdat weer blijkt dat ik zelfs met al de ingrediënten hulpeloos ben. Hij leidt mij naar dat punt. Om te komen tot de overtuiging. Ik, van de brand, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods. Geloofd en geprezen door Yeshua, Messias. Want lieve mensen, er is voor mij geen veroordeling meer. Ik leef niet in deze veroordeling. Ik weiger om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Want het oordeel is niet aan mij. En ieder die oordeelt, die waant zich als God... En hij is de enige die in staat is. En die het recht heeft om te oordelen. Ja of ja? Maar ik ben geborgen in hem. Er is geen veroordeling voor alle die in hem zijn. Daar waar twee één geworden zijn. Maar nogmaals, als de alcoholist... Niet tot de overtuiging komt dat die alcoholist is, dan kan die alcoholist doen en laten wat hij wil. Maar er is geen hoop. En als wij niet tot de overtuiging komen, allemaal, dat wij religieuze zijn, dan is er voor ons geen hoop. Dit is wie we zijn. Dit is waar we vandaan komen. Dit is zoals deze wereld in elkaar steekt. En niet het label wat wij dragen. Van katholiek, gereformeerd, messiaans. Hindoestaans, islamitisch. Joost mag weten wat je label erop wil plakken. Charismatisch, messiaans, ken ik ook. Maar geen van de labels gaat ons brengen tot de relatie en de intimiteit met hem. Want de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van Yeshua Messiah, is een God van relatie en niet van religie. En dat is ons grootste probleem. Wij zijn dé gehandicapten op dit terrein. Wij begrijpen niet wat relatie inhoudt. Wij denken te begrijpen, naar onze eigen religieuze mindset, wat het inhoudt. Maar wij weten niet wat het inhoudt. Want wij komen daar niet vandaan. Altijd is de tendensie bij ons aanwezig om ons te verheffen. Binnen huwelijken, binnen gezinnen, binnen gemeenschappen. Altijd in de vorm. Wij zijn beter dan die daar. Mensen, nooit. Nooit. Religie is altijd gericht op mij. Relatie is altijd gericht op die ander. Daarom staat er dat je de ander uit neem me acht dan jezelf wie er ook voor je staat daar gaat het over die liefde heeft een andere dimensie God is liefde als één gekwalificeerd is om zich te verheffen is het mijn God en mijn Vader maar weet u wat het punt is? En lees maar van A tot Z. Nergens vindt u dat God dat doet. Hij is de enige die dat niet doet. Hij, de psalm zegt, die in zijn nederbuigende liefde naar ons toe komt. Zich buigt voor ons. Hoe groot is die God... die nooit dit stuk heeft Jezus zegt het ik ben niet gekomen om te oordelen ik oordeel niet mijn vader oordeelt niet wij zitten er vol mee al is het maar over simpelheden van uiterlijk die ziet er ook niet uit En dit is wie en wat wij zijn. En de keuze die wij maken om hem te volgen, die zullen we moeten maken elke dag. Daarom zegt Shaul dat. Elke dag opnieuw kruisig ik dat vlees. Want als dat niet gebeurt, heel veel mensen hebben geen besef van wederopstanding. Ik wel. Menigmaal kijk ik in de spiegel en denk ik. Het kreng leeft nog. En op het moment momenten dat ik kom op een niveau dat ik denk. Hoe geweldig is het allemaal. Dan maak ik dieptepunten mee. Waar ik zo ongelooflijk in rouw verkeer. Ik kan het jullie niet uitleggen. Omdat blijkt dat ik nog steeds diezelfde ben. En dat ik zonder hem reddeloos verloren ben. Tot het einde toe zal ik het dienen uit te werken. Maar de gedachte van ik ben er. Ik ken Yeshua. Ik ken Jezus. kan me niet schelen hoe men het wil noemen. Is één ding duidelijk. Wat ga ik doen met die Rembrandt? En ik heb al... In ieder geval... Brand zit al met DT. Dus ik ben al en op weg. Lieve mensen. Er is hier niemand aanwezig... Die niet hunkert... Naar die intimiteit... En die relatie. Daar gaat het om. Onderzoek uzelf. Oordeel uzelf. Kijk naar jezelf. En kom tot de overtuiging. Ik. Ellendig mens. De wereld wacht, lieve mensen, op het openbaar worden van de zonen Gods met rijk halsen verlangen toch naar diegenen die nu zoals Romeinen 6 zegt van harte hem gaan volgen met ons hele hart omdat dat is wie en wat wij zijn als mensen bij ons komen, als mensen ons ontmoeten, als mensen vragen stellen en die hebben ze en die vragen van ja, maar wat dom? Waarom doen jullie dat gedoe, dat joodse gedoe en en en en Shabbat of hoe heet dat en waarom de feesten, en waarom dit en waarom dat, lieve mensen? Dan vertel ik iedereen heel luid en duidelijk, omdat ik beter ben dan jullie. Ik zeg het tenminste, de meesten van ons, die denken het. Ja. Natuurlijk zeg ik dat niet. Met mijn hele wezen kan ik maar één ding zeggen: Ik vier Shabbat omdat ik van hem hou. Hij is mijn vader. Ik eer hem. Ik respecteer hem. Ik hou van hem. Begrijp ik alles? Ik begrijp er helemaal niets van. Maar ik hou van hem, dat begrijp ik. Menigmaal kijk ik naar mijn vrouw... en dan moet ik jullie bekennen... en niet doorvertellen. Ik begrijp er helemaal niets van. Na al die jaren dat ik toch denk... zou je toch ongeveer moeten weten... Wim Zonneveld die zei... het is net als een boek, maar ik heb het uit... Nou, dat boek voor mij is dan heel erg dik. Ja. Hè hey, schat. De enige reden dat ik bij haar ben, is omdat ik van haar haal. En de enige reden waarom ik doe wat ik doe, is omdat ik van hem haal. Ik heb geen ander iets te melden. Ik ben niet beter dan mijn buren. Soms denk ik het wel. En die gedachten geven dan nog gelijk aan... dat dat dus niet zo is. Halleluja. Grijp ernaar. Met geweld. Naar dat stuk om te komen naar wat hij heeft bedoeld. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Het origineel onder die Rembrandt. Toch? Niet dat we toch terechtgekomen zijn als laodicensen... denkende dat we het allemaal... O, zo goed voor elkaar hebben. Als we de Torah omarmen, dan dienen we de Torah te doen. Met ons hart. Daarmee bevestigen wij wie hij is. Toch? En het grootste probleem is elke keer weer. Waarom doen wij niet wat vader zegt? Waarom? Ik wens u allen van harte een fantastisch faillissement. Amen.